Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de A7 is een vrouw van 72 om het leven gekomen bij een motorongeluk. Ze zat samen met iemand anders op een motor die ter hoogte van horen verongelukte. De omgekomen vrouw komt uit Rotterdam. De ander ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. Wat er precies gebeurde wordt nog onderzocht. De twee reden in een groep met meerdere motoren. Het is niet duidelijk of die bij het ongeluk betrokken waren. Als de PvdA en GroenLinks fuseren... moet de nieuwe partij haar ideologische veren met trots dragen. Dat zei fractieleider Frans Timmermans... bij de presentatie van zijn visie op de samenwerking. De rode en de groene veren en ook die van de regenboog, al dus Timmermans. Hij vindt dat het een partij van en voor de middenklasse moet zijn. Enkele PvdA-prominenten zoals Ad Melkert en Gerdy Verbeet... zijn bang dat de rode veren verloren gaan bij een fusie... en dat de nieuwe partij geen aansluiting krijgt bij de arbeidersklasse... Maar het lijkt erop dat de meeste PvdA-leden daar anders over denken. In juni besluiten de leden van de PvdA en GroenLinks of de fusie doorgaat. De politie is op zoek naar een TBS-er die vrijdag niet van verlof is teruggekeerd naar de kliniek in Groningen. De man van 45 mocht vrijdag met onbegeleid verlof en had zich later op de dag weer moeten melden. Maar dat deed hij niet. Ajax is weer drie punten dichter bij het landskampioenschap gekomen. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-1 van NAC Breda. Daardoor blijft de voorsprong op PSV met nog zes wedstrijden te gaan negen punten. FC Utrecht speelde in Deventer 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles... waardoor de achterstand op Feyenoord, de nummer 3, opliep tot drie punten. De derde plaats geeft recht op de voorrondes van de Champions League. Sparta won thuis met 2-0 van NEC... en eerder op de middag speelde RKC Waalwijk thuis 0-0 gelijk tegen Heracles. Het weer, het is helder en na zonsondergang ondergang koelt het snel af...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 Dus ja, het is uh, uh, ja, een hele leuke tijd gehad. Ik moet zeggen dat ik uh, mijn schooltijd altijd wel eens heel uh, prettig ervaren heb. Ja. Nu is de Weg uh, bekend. Waar het voor, uh, voor de uitzending even over, over de vele ongelukken ja. die voor jou deur gebeuren. Ja, letterlijk helaas. Maar hoe was ja. dat in jouw jeugdtijd? tijd? Uh, nog, uh, was natuurlijk op verkeer. Maar, ja. maar uh, veel ja. minder druk. Ja, veel minder druk. Maar wel veel meer ongelukken. Nee, ben ik oh, Ja, dus. ja ik, meen heb, je niet. ik heb één keer op een, op een dag.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 Bij, bij allerlei uh, industriële bedrijven. Eigenlijk wel zwaar werk. Gewoon, uh, weet je, dan werd je naar boven gestuurd met je, met je gereedschap uh, okay. koffertje oh. en, een, uh, en een 100 meter kabel en, uh, en een paar lampen en dan zei je, joh, boven die fabriek dan moet je lampen maken en so. uh, succes regelen maar, weet je. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, nou ja, dat deed ik dan. Ik was ook altijd uh, een beetje te snel klaar naar de zin en dan zei ik, nou goed, het is geregeld. Ja, maar hier stond er drie dagen voor. Ik zei, maar,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 Ja, nee, ik vind het ook leuk om te doen. Het, het mm. geeft mij ook ontspanning eigenlijk. Ja, dus zo moet je er ook naar kijken. Want als je de, de denkt van ja, dit is weer een klus dit of een klus dat. Ja, ja, ja. Dan ga je er tegenop zien. Ja, en dan blijft het liggen. En dan blijft het liggen. Vrouw boos. En, ja, nou, boos. Ja, oh, schuif, man. Nee, nee, dat valt goed mee. Dus, nee, maar dus, dus ik vind het ook. Maar ik moet het wel even, even toe zetten. Weet je wel. Even, ja, ja, even ja. dat, dat je het ook voor je gevoel uh, denkt van ja, oké, okay, dit is eigenlijk wel weer even een leuk klusje om te doen. Ja. En uh, ja, weet je wat, niks leuks is als het klaar is. En je kijkt ernaar en je denkt, nou, je ziet er toch goed uit. ja, ja, nou. ja, ja. ja.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 Tap Zeppie. Ja. En dat werd wel eens uh, bij gebrek aan andere uh, programma's. werd het wat vaker uitgezonden dan gepland. <laughs> <hè>? <laughs> Ik geloof wel vijf dagen in de week of zo uh, af en toe. Uh. Ik heb het wel eens voorbij horen komen. Ja, ja, ja. Ik ja, kom, ja, ja. kom in ieder geval helemaal tot rust, Ben. Oh, ja. Ja, ja, ja. Goed, Ron. Uh, nou, je, hebt je, uh, je bent gaan werken.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 in Eemsteden Heemstede inderdaad. Ja, ja, ja. Zat toen nog onder in de, uh, volgens mij heette dat de Olijfdak. Dat was zo'n een, een, een, een ja, zware ja, ja. Dat daar, ja, daar was ja. in de kelder, was daar een, een studio. Oh, okay. En dat was mijn eerste uh, aanraking met, met radio maken. Waar ook echt serieus uh, toch nog wel een aantal mensen naar luisteren. Dus ja. Ja, ja, ja, ja. En dat ja. was ik heel spannend en hartstikke leuk. Weet je. En uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje, een beetje, een beetje ja, geboren. Ja, toen heb je uh, ook zelf programma's gemaakt. Zeker, hm. zeker. Ja, wat ik al zei.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 de service line volgens mij. Oh, maar en, was dat niet een beetje lastig in combinatie met je werk? Nou, toen zat ik ff, misschien dat ik nog wel op school zat toen zelfs nee, oh. nee, toen was ik wel aan het werk. nee, toen zat ik nog op school. Ja, dat was al, al daarvoor eigenlijk. Ja, ja. oh, dus je bent heel jong eigenlijk bij de radio begonnen. ik denk dat ik dat ik uh, ja echt eerste de piraten dingetjes en met de drive-in show was ik een jaar of twaalf. Hm. Dat, was, dat was ik inderdaad best nog ja wel redelijk jong. En, uh, Ja, nou ja, inderdaad, wel jong begonnen. Inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat, ja, dat, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Maar het zit er gewoon in. Dat vind je gewoon leuk. Ja, ja. Het ja. Dat is, dat is gewoon eigenlijk best lastig uit te leggen. Maar ja. het, is, zeg, het is begonnen met ja, gewoon liefde voor muziek. Ja. En toen ben je van Radio de Branding in Heemsteden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 Um, en toen ben ik... Uh, nou, in, ja, helemaal in de Watertoren? In de Watertoren. Ja, een schitterende locatie. Ja, ja, ja. kon echt een blindpaard geen schade Nou, had. inderdaad. <laughs> Ze kon heel veel heen niet maken. Ja ja, ja, ja, ja. Maar wel een hele gave locatie. Ja, ja ja. Ja. ja, ja. Dus uh, ja. En, en, uh, nou, en da daar hebben wij elkaar...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 er stonden eigenlijk in het verleden altijd van die, die cassettewisselaars... die dan de, de, de, de ja. nacht non-stop deden. Nou, die, die, die stonden soms stond, die liepen vast of die gingen jengelen. Toen kwamen er later, kwamen cd-wisselaars. Maar die bleven op een gegeven moment de cd-zangen. Dus dan, dan zet je daar af de avond naar iets... Uh, nou, dan hangen ze dus het hete luisteren, ja. zeg maar. Of, of die, die, die... Ja, nou goed, dat ging het dan weer... Steeds teasen, ze hetzelfde. Ja, vreselijk. Ja. Ja. En, um, maar ja, er was ook geen geld om, om gewoon goed te investeren. En toen, ik denk misschien dat dat het belangrijkste is geweest wat ik gedaan heb voor CVM, Ook door mijn ervaring met ook uh, acquisities doen. Uh, hmm. Cold call acquisities doen, zeg maar. Wat ik toen bij Mempower geleerd heb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 dat is toen wel aardig gelukt. En we hebben hele leuke programma's gemaakt. Ook natuurlijk aan Weerlijk. Ja, nou daar gaan we het zo over hebben. Even kijken wat ik klaar heb staan. Ik dacht deze. Even een kleine break hier op ZFM. tegenwoordig ZFM, Ron. Ja, ja. En nou even meneer op piano. Is afkondigen. Songs of Dreaming van Angelo. En zijn achternaam kan ik niet uitspreken. Dat had ik dus heel vaak rond met. Uh... Uh, die uh, New Age muziek, dat, die, dat is internationaal. Ja, uh, ja, ja. Dat komt over de hele wereld, dat uh, kwam met name toe. En, uh, maar vroeg me niet om hun uh, artiestennamen uit te spreken. Of uh, de namen van de uh, albums, want niet te doen, niet te doen. Een beetje jammer, want daarom stuurden ze die dingen op. Ja. <lacht> Lekker dan. Ja, maar ken je een, een meneer uit India, weet je wel. Die, ja. die Indische mensen hebben een hele lange, hele lange achternamen. Dat is... Dat is uh, ik vind het altijd heel knap als ik kijk wat is naar Bollywood. Ja, en, en dan. Dat. Ja, dat is heel leuk. En dan hoe ze dat allemaal uitspreken. Dus ik vind het waanzinnig kramp, maar mij lukt het niet. Nee, nee wij. Ik werk ook, uh, maar daar komen we misschien later nog op, met van veel mensen uit, uh, uit uh, India. Ja.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 nou ja, en daar hebben wij natuurlijk hele weekenden... We waren wel drie of vier keer in een jaar op het circuit. Ja, dat was leuk. Dat was superleuk. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Überhaupt met allemaal dingen die ik bij de radio gedaan heb. Maar dit waren echt wel de hoogtepunten, zeg maar. En dat had te maken met voor mezelf even... toen ik voor de eerste keer eigenlijk op het circuit kwam. Ik was natuurlijk wel eens een keertje op het circuit geweest... maar meer als toeschouwer dan. Ja.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 waarmee mensen gewoon dat aan het doen waren. Want we waren inderdaad met, met, met, met, met een groepje van, ik denk, tien man... Ja. die uh, super enthousiast waren allemaal. Weet je, met, met, met, met Rijn van Lunt, Pim Bergkamp, uh, Kees uh, Stam... van Amstel eigenlijk, moesten we zeggen. Ja, ja, ja. Andor, nou jij dan natuurlijk, Jaap Koper... als, ja. als de vliegende reporters. Michel Kalflager. Mischa grote te vergeven, technicus. grote anders ja. werkte er helemaal niks meer. Nee, nee, nee, precies. Tijdens. Dat was eigenlijk altijd de rust zelf, Michel Nog steeds. Nog steeds, ja. Nog steeds. ja.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 En, um, want wij deden ook uh, licht en geluid voor u allemaal samen. Zeg maar. oh, okay. ja, ja. Uh, dus dus uh, ja, toen heb ik hem ook gevraagd om. Ik zie, uh, je erbij. En uh, ja, dus dat, uh, dat is zo gezegd, zo gedaan. Gelukkig. Ja, jullie waren er echt een, bijna een tweeënheid. Ja. Uh, jij, zeg maar, het, uh, het organisatorische gedeelte. En hij, het technische gedeelte ja. van de omroep. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Korte lijntjes. Ja. dat ging. Hè? Dat ging uh, werkt goed, hè? Dat ging heel goed. Heel ja, ja, ja, ja, ja. Nee, en. en uh, maar, maar wat ik wilde zeggen, je. Ja.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 Nee, maar dat was een waanzinnige locatie om daar ja. te staan natuurlijk. Want dan kwam je binnen en ja, stonden mensen toch altijd even te kijken. Je stond er ook middenin. Je hoorde, ja. je hoorde ook... Het ja hè? Het maar Je zag alles lopen, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat, dat, van de coureurs. De herrie om je heen. Al het kalf kwam op zijn fietsje gewoon ja, binnen fietsen. Ja, ja, ja, ja, ja een mooie gast. Ja, ja. Ja. Dus, weet je, dat mijn allereerste keer dat ik in het eten.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 Ja. En zo bleven wij dan... Nou, dat hebben we één keer gedaan op een zonovergoten dag. En op het terras bij, bij Blenkermolen. Ja. En daaruit is eigenlijk toen later nog...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 hebben de hele race van de Formule 3 hebben we verslaan. Er zat nauwelijks muziek in. inderdaad... Ik heb nog wel eens een piepje hoor van dat geschreeuw van jullie. hier. Ja. Ja, nee, dat kan ik me echt nog herinneren. Dat, dat enthousiasme wat, wat daar toen in zat. Ja, en toen ja. dat ook Coronel nog won. Ja. Ja, je, je, Mooier had het niet kunnen nee, zijn nee, natuurlijk. Precies, beetje, alles klopte. Hè? Alles klopte. Mooi weer. duizend ja. man op ja. het circuit. en, ja. Nou, ja, Dat was natuurlijk één groot feest. Ja. Het, ja, het bier was niet meer aan te slepen achteraf. Nee, nee.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 opzetten. het was het was redactioneel goed voorbereid door door familie Sandbergen. Vaak, en, en uh, ja, weet je dan? Dan, dan uh, in het begin werd het nog gepresenteerd door de toenmalige uh, voorzitter van CVM Rob Wij, oh dat ja. was echt een, uh, a, een hele goede interviewer. Was ja. uh, en en en uh, dat werd dat werd afgewisseld met uh, Elisabeth Burkhardt. Volgens mij, ja, ja, helaas ook wel. Helaas ja. overleden. Inderdaad, ja, ja. veel te vroeg, ja.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 dus uh, ja, dat waren uh, zeg maar nou turbulente jaren. Het gaat misschien wat ver, maar het, het was wel uh, er gebeurde genoeg. Verstrooiend. Ja, ja. Verstrooiend. Ja, ja, ja, ja, ja, In hoeverre heeft het uh, jou ook, uh, uh, zeg maar ook je pers bijgedragen aan je persoonlijke ontwikkeling?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 Kiezen of delen. Zo is dat. <lacht> um, wij gaan uh, naar. Ja, we zitten op. Uh, bijna aan het eind van dit eerste uur alweer, hoor. Ja, ja, het gaat snel, hè? He? gezellig is. Ja, ja, ja. Ik ga afsluiten met uh, dit uur in ieder geval. Met muziek van twee dames uit Scandinavië. Josephine en Trine Opsal. Met unbroken dreams. Uh, en uh, ja, hoop dromen vandaag. Maar <lacht> goed, het zijn zo. We spreken je straks naar aan de andere kant van het nieuws. Leuk. Eens even kijken en dan nog even een schuifje over zitten. Dat werkt ook zo hoor, bij de radio. Jongens, schuifje open... ja, Dat Is ook niet veranderd? Ja. <laughs> Thank mm -hmm. you.